En omdat ik daar niet zeker van was, heb ik vriend Salomo gevraagd een spoelhoogte te gaan nemen. Och, dat kan nooit kwaad, hè. Kijk, daar komt Salomo juist aan. Goeie avond samen. Iedereen nog gezond? Natuurlijk, Salomo. Waarom zouden we niet gezond zijn? Oh, dat is maar een vraag. Nou, die heks hier weer in het bos is, kan je nooit weten, hè. Ben je naar Eucalyptus toe geweest, Salomo? Ja, ja. Daar heb ik een bezoekje gebracht. Ik kom er juist vandaan. En?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 Gevaarlijk hoor, erg gevaarlijk. Niks gevaarlijk, er kan werkelijk niks gebeuren. Ik sluit naar het heksenrijkje, maak mezelf onzichtbaar en kijk wat ze doet, dat is alles. Dat klinkt eenvoudig genoeg. En ik moet zeggen dat Paulus inderdaad de enige van ons drieën is die dit ongemerkt zal kunnen doen. Alleen uh, heb ik één tegenwerping te maken. En dat is. Vinden jullie het nou wel aardig om Eucalypta te gaan bespieden... ...als we nog maar net terug zijn van die grote reis? We hebben Eucalypta uit haar ballingschap behaald... ze dus heeft wetenschap beloofd en nou beginnen wij alweer... Dat is onzin, Paulus. Niet zo weekhartig zijn. Je weet evengoed als wij dat Eucalypta de heks... ...nooit of te nimmer te vertrouwen is. Ga jij dus gerust kijken wat ze doet. Als er niets te kijken valt, beste beter... Kwaad kan het niet. Goed, goed, dat dus zal ik gaan. Maar voorzichtig zijn, hè? Ja, dat kan je van hem aan. Ik kom jullie wel vertellen wat ik ontdek. Hoef niet, ontdek. Afgesproken. Na deze beraadslaging vliegen Oehoeboeru en Salomo kalmpjes weg. En Paulus sluit zijn kabouterboom af. Nog steeds voelt hij zich een beetje schuldig. Omdat hij Eucalypta liever zonder meer zou vertrouwen. Maar wat die heks tegen Salomo gezegd heeft.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 Daarvoor moet ik er inderdaad heen, dat is duidelijk. Wacht, ik zal dit paadje maar nemen, achterom. Dan loop ik niet zo in de gaten. Oh! waar loop ik nou tegenop? Tegen mij. Gregorius, wat doe jij nou weer hier? En waarom lig je hier bij mijn woon te slapen? Omdat ik in slaap was gevallen, daarom. Een rare plaats om te gaan slapen. Dat hoor jij thuis te doen. Ik slaap er ook fijn. Nou ja, dat moet jij dan maar weten.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 Ja, ik bedoel het overgesprook, ja. bra ra dat was het. En dan word je onzoggelenwichtbaar. daar haal ra meeuw Daar zal ik plezier van kunnen hebben. Groot plezier. geen mis kan doveren. Hoera! Net zo goed als een gelipte. Wacht maar af tot ik het ga proberen. Ja, afwachten moeten we zeker.